Ja, een, een nieuwe naam in ons programma, Kira Schoutens. Welkom, jonge dame van 17 lentes. Ja, klopt. Klopt, dichteres. Willem Inderdaad. van der Vrande, onze oude Bart, die heeft in het vorige Uur Literatuur een gedicht van jou voor laten dragen door, door zijn vrouw Wilpullens. Willem, die heeft ook met jou een gesprek gehad, begrijp ik, in Spotlight, nog ja. televisie. Uh, dus je begint langzamerhand, langzamerhand beroemd te worden in Goorden. <laughs> Nu uh, in het uur literatuur. <laughs> een beetje, een beetje. Nou, wij zijn heel blij dat jij uh, in ons uur bent. Uh, het is kermis. Jij gaat ook graag naar de kermis. <laughs> Daarom hebben we ons programma een beetje omgegooid. We beginnen niet met de literaire nieuwtjes... waar we misschien uh, al te lang over zouden kunnen doorzaniken. Maar we geven jou eerst het woord. Uh, nadat we eerst uh, jou een beetje een paar vragen hebben gesteld... Uh, over jouw dichterschap... Ik heb het boekje in handen gehad en uh, op de achterflap daar uh, wordt er iets verteld. Je, uh, schrijft daar, uh, je laat schrijven dat, dat jouw dichterschap ontstaan is vanuit een negatieve ervaring, namelijk dat je gepest werd op school. Vandaaruit is het uh, ontstaan. Ja, dat klopt. De, de, je zegt dat zo, je schrijft dat zo open en bloot je, schaamt je daar ook niet voor? Nee, inderdaad. Er uh, ja. worden zoveel mensen gepest, ja, ik hoor er natuurlijk ook bij dan. Ja, het is niks bijzonders, vind ik eigenlijk. Je hoeft het niet voor te schamen als je gepest bent. Nee. nee. Anderen zouden zich moeten schamen. De pesters, de pestkoppers. Ja. Ja. ja, ja. En wat heb je daaraan gedaan, anders dan gedichten te snijden. Uh, ik heb er verder niet echt veel aan gedaan. Ik, uh, toen ik op de school kwam, viel het gelukkig in mee. Ik durfde ook meer voor mezelf op te komen. Daar heb ik vooral uh, veel aandacht aan besteed. Dat ik snel een grote mond opentrok. In plaats van ze uh, in een hoekje achter te blijven schuilen. Ja. Dus... Nou, dus je hebt je flink verweerd. Ja, klopt. Ja, denk maar... dat, dat, dat ook aan de basisschool heeft, uh, basis heeft gelegd waar je op zat? Want uh, ik herinner me van heel lang geleden dat er vaak kinderen die gepest werden naar het Schrijfwekker gingen toen dat tijd. Omdat daar gewoon een ander klimaat heerste. Ja, maar dat uh, kwam niet zo per se door de school. Ik denk dat uh, ja, de kinderen deed het heel uh, geniepig, zou ik zeggen, heel stiekem. Of dat is haar de leraar het niet zag. Dus ja. Ja, ja. ik ben zelf ook nooit naar de leraar gegaan, dus ja, dus een oh, beetje de ook senten, die kon er helemaal niet ingrijpen eigenlijk nee. Nee. Ja. Ja. Ja, het, ja, het gebeurt zo stiekem en zo geniepig uh, daar hadden we het voor de uitzending ook al, al eventjes over mm. de, de leerkrachten zien het helemaal niet nee, nee. En, en, uh, ja, dan, dan, uh, dat was steeds erger per maar je jaar. hebt het wel met je ouders oh, over gehad ja. ja. uh, ook niet, ja, pas toen ik tegen groep 6 aan zat ja, ja. dus ook wel wat later maar oh, jee, nice. uiteindelijk wel maar goed, ben... uiteindelijk ben je er goed uitgekomen. Ja, gelukkig. En jou. wat doe je nu voor een opleiding? Ik zit nu op de RSC onderwijsassistent. Dat duurt nu drie jaar. Ik ga nu naar het tweede jaar. Dus ja, misschien daarna de PAWO en dat dan lerares wordt. Ja. Dat zou leuk zijn. Ja. Kan, kan jij al die kindertjes goed in de gaten houden. Ja, klopt. Of ze genieten gestreken <laughs> uithalen of niet. Jij je weet, je je weet, ja. weet hoe je moet kijken. Je ja. weet hoe je moet kijken. Ja, ja. En je bent nu nog steeds aan het dichten? of nu je dit bundeltje af hebt, heb je even. Stof. Ja, ik heb uh, nog wel een paar liggen, maar het duurt wel even voor weer een heel boekje vol zit. Dus ja, ik weet niet hoe lang het zal duur, of ik nog ga uitgeven. Misschien wel niet, dus ja, ik zou het niet weten, heel gezegd. Nee, maar het zou kunnen zijn dat je zo gedreven bent, dat je zegt, iedere dag moet ik een paar regels schrijven. Maar oh, dat nee. heb je niet. Nee, dat heb ik niet. Nee. Op welke leeftijd ben je begonnen met schrijven? eh Volgens mij op mijn elfde, dus mm -hmm. op acht toch? Zoiets. Op acht, ja dat, ja. Dat ben je blijven doen tot, tot uh, vandaag. Tot vandaag de dag, ja. En uh, hoe uh, vind je een uitgever en hoe uh, gaat het nou dat, uh, ja, dat, dat uh, de gedichtjes uh, gebundeld worden tot, tot een, uh, een dichtbundel? Er ja, gaat een uh, flink proces aan vooraf. Je moet eerst uh, natuurlijk op internet zoeken of je een uitgever kunt vinden en dan moet je je manuscript opsturen. En ja, als je dan reactie krijgt, is het natuurlijk heel leuk. Maar ja, het gebeurt ook vaak als je niks terugkrijgt. Als je dat hebt gedaan en je wil met je in zee gaan, moet je eerst zelf alle spellingsfouten uit je gedicht gaan halen. Ja, ja, en ja, ja. overal een titel bij gaan verzinnen. Ja. Want er moet per se een titel bij zijn. Je moet minstens, ja, ik moest dan minstens 40 mensen vinden uh, waar ik een e-mail, een promotie-e-mailtje naar kon sturen. Die moest dan ook een, uh, ja... Ja, uh, ...acceptatie, zou ik zeggen, terugsturen. Yeah. En pas als je dat had, moest je het nog een keer naar je uitgever sturen... ...en dan pas begon het echt te lopen, zou ik zeggen. Ja. Nou, dat is so. meer vallen, eigenlijk. Nou, dat duurt ongeveer drie maanden, vier maanden... ...voor je eigenlijk, uh, ja, ja, ja, ja. eigenlijk ja. klaar bent, zou ik ja. zeggen. Ja, we zijn niet zo gek. En er ja. moet een titel zijn, dat is een van de dingen... Uh, maar uh, als je titel is zonder titel uh, Dat kan ook Want Met er zijn ook. nog wel eens dichters die uh, hun gedichten Geen titel geven ook Zonder titel staat er daarboven ja. <laughs> ja, Schilders ja. ook ja. Ja. Zonder titel ja. Maar jij hebt dus kennelijk een heel aantal gedichten gemaakt Zonder dat je er al Uit jezelf een titel boven had gezet Ja klopt Ik heb het nog een keer gelezen En dan heb ik zoiets gehad van ja dat past er nog wel bij Daar gaat het over daar Heb ik daar gewoon de titel van gemaakt veel gedichten hebben ook geen titel nog steeds, dus uh, op zich maakt het niet uit als het grotendeel maar uh, een titel heeft. Dat was de voorwaarde van die uh, uitgever. En die veertig mensen, kon je die makkelijk vinden? Dat was uh, best lastig. Ik had uh, familieleden al. Maar uh, ja, toen moest ik ook nog uh, ongeveer zo'n dertig mensen of zo, ik weet niet precies meer, toen moest ik nog uh, vinden. Dus op school uh, allemaal rondvragen bij vrienden en vriendinnen. En daarom weer vrienden van, als ze maar zo'n mailtje stuurden. Ja, ja. Hey. Dus je hebt flink er zelf aan gewerkt aan het ja. uitgeven van een boek. Heel flink. Maar welke oplagen is dit uitgebracht? Wat? Hoeveel exemplaren zijn er gedrukt? Uh, de laatste keer dat ik op die site heb gekeken zijn er pas 22 verkocht. Dus niet zo abnormaal veel, maar misschien dat het nog komt. Oh nee, maar ze worden pas, uh, pas gedrukt <laughs> wanneer er vraag wordt. is. Ja. Wanneer er bestelling, een bestelling is. Oh ja. Print on demand is dat, hè? Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ja. leuk. Ja. Maar toch hier bij de plaatselijke boekhandel in de winkel. Um, Als inkijk ex ex exemplaar. Hij ligt wel bij de bibliotheek, maar niet oh, bij, de bij de boekhandel. De oh ja, natuurlijk dus, bij de bibliotheek. Ik wist het hier ergens. ja, ja. Oh, ja. dat is leuk. Ja, dat is een mooie, uh, mooie plaats om zo'n boekje neer te leggen. Hè. Ja, klopt. Er wordt ook misschien wel vaker gelezen. Omdat het dan geen geld kost om te lezen. Dus... Uh, ja. ja precies, ja. dan kunnen mensen toch kennis meemaken. maken. Ja, ja. En ben je ook vreselijk trots dat, dat je een eigen boekje hebt geschreven, Dikbundel ja. hebt uitgegeven? Ja, ik ben echt heel trots, ja. niet als enige natuurlijk, maar alles ook heel erg. Ook trots? Ja, mm -hmm. en mijn, ja, mijn opa's die nu meer overleden zijn, denk ik ook wel dat hij echt wel uh, trots zou zijn geweest. Ja, ja. Ja. Heb je ook nog broers en zussen? Ik heb ook een zusje. En is die ook trots? Ja, die is heel trots. <laughs> Wordt ze niet geïnspireerd door jouw dichtingschap? Gaat ze ook niet dicht? Nee, denk nee. het niet. Nee. Maar je bent waarschijnlijk ja, van jou, uh, de enige van, van jouw klas die, die, uh, die gedichten maakte. Ja. Het, het is vrij uitzonderlijk. Er uh, komt uh, niet zo gek veel voor. Nee, dat heb ik ook wel gemerkt. Ik zie ook echt weinig mensen die uh, dicht of zo. In mijn ja. klas zie ik daar bijna nooit terug. Nee. Nee, nee. Er is nee. ook nooit iemand naar je toegekomen van... god, ...ik zit jij ook dicht en ik doe dat ook. Nee, nog niemand. Dus nee. Uh, zeg nee. maar, uh, je wordt er toch niet mee gepest, hoop ik. Nee, nee. <laughs> <laughs> gelukkig niet. <laughs> nee, dan was het een ja, denk, hè. Nee, uitmerking. Dat zou niet te goed nee. zijn. Kom, Kom, het als uh, een boemerang terug. Ja, ja, ja. ja, ja, dus ja dus dat zou het wel prachtig vinden. Een klasgenoot of een vriendin die een zo'n boekje heeft uitgegeven. Dat is toch niet mis. Hè. Nee, zeker. En, krijg je nou, en als je nou Nederlands krijgt, vragen ze dan de leraar of lerares nooit... ...kom, Kira, lees eens wat voor van jouw gedicht? Uh, nee, dat vragen ze nooit, gelukkig. Ik sta al stijf van een zin die voor de klas moet staan... ...dus ben ik heel blij <lacht> om die vragen. Oh. <lacht> nou, dat zou ik toch wel eerlijk gezegd heel gewoon vinden, jij niet? Ja, maar... Ik weet niet of uh, al je docenten dat uh, weet, Jouw bundel heet uh, Mijn Gevoelige Kant. Ik kan me toch voorstellen dat je niet met je gevoelige kant voor de klas wil... Nee, maar kijk, je hebt bijvoorbeeld een lerares of leraar, wie ik veel, Nederlands. En die heeft dat ook gelezen. En die zegt dan, god Kira, we zullen er eens een lesje aan besteden. Dat zou toch leuk zijn? Dat zou wel leuk zijn, ja. Maar deze school die besteedt sowieso niet zoveel aandacht aan gedichten. Meer echt gewoon voor de kinderen later om echt les te geven. Dus ja, dat heb je zowel met gedichten niet veel. Nee. nee. Maar op mijn vorige school werd inderdaad wel um, gevraagd van... Goh, heb jij een dichtbundel uitgebracht door mijn lerares? Die was echt meteen al te spraken over mij en ja. uh, die gaf mij ook een oude dichtbundel die ze zelf nog had liggen om oh, te, dus als inspiratie. Dus, ja. uh, maar in de klas zelf werd niet veel aandacht aan besteed. Nee nee, nee, nee. Maar dat was wel leuk dat je die bundel kreeg en ja, dat ze klopt. daar zoveel aandacht voor had. Ja, dat is zeker leuk. En uh, lees je ook uh, van andere dichters iets? Nou, <laughs> eigenlijk niet. Nee. Nee. Nee, ben je niet benieuwd naar, naar uh, wat andere Nee, hoe, ja, wat Ik heb wel een keer uh, doorgelezen of die op de ramen nou die hangen bij de bibliotheek. Ik ja. heb ik nou wel gelezen. Alleen echt specifiek een dichter of zo, lees ik niet echt. Ik lees nee. ik denk, uh, je bent ook helemaal niet geïnspireerd door iemand anders. Ik dacht niet van uh, leuk. Al was het maar in, in kinderboeken dat je versjes las of zo. Dat je dacht, god dat lijkt me eigenlijk wel leuk om te doen. Dat is ook helemaal uh, geen inspiratiebron voor jou geweest. Uh, ik heb één keer een boek gelezen zoals... Um, kinderen met van heel jonge kinderen die ook gingen dichten. Dat is zo'n speciaal wedstrijd geweest of zo. En die heb ik wel gelezen. Dat vond ik wel heel leuk om al kinderen van zeven jaar zo te zien dichten. Nee, ja ja. Dus dat zou misschien wel een beetje inspiratie ja, zijn geweest. Ja, die wist dat het bestond maar. en dat het kon. Want uit zelf kwam je misschien niet grap op het idee van... ...hé, hey, laat ik eens gaan dichten. Nee, niet zo direct, nee. Heeft nee. al die M.G. Ja. Schmid uh, in, in de haar kinderliteratuur zitten waar heel veel zitten? ja Heel veel ja. Niet? Nee, ik lees het nooit. Nee. Nee, ik lees gewoon uh, echt uh, jeugdboeken, zou ik zeggen. Meer van die spanning en van verhaal van... De honger en zo. Nee, ook niet. Ook niet. Echt meer wat nu destijds is, zou ik zeggen. Dus over ja, bijvoorbeeld drugsgebruik of zo. Of een groep die uit elkaar valt. Vrienden dragen overal. Carislee. Ook. Onder andere heb ik ongeveer alles al van hart, maar, ja. <laughs> ja. maar ja, die schrijft zoveel, dat kan je vast nog wel even meevragen. Ja, ik denk het wel. Ja. Hoe overleef ik? Ja, heel wat. Heel wat? Oh, ja. Ik heb uh, zo'n beetje alles al van uh, die serie gehad. Oh ja. Ja, ja. Maar ja, op een gegeven moment je wordt een beul om de hele tijd hetzelfde ja. Blijft. Ja, dus Het is, je, je nou, is heel ja. voorspelbaar natuurlijk. Ja. Mm -hmm. ja. Maar ik hoorde dat de hongerspelen zo in is voor jonge mensen. Drie oh. delen zijn er al. Hongerspelen? Speels, de Hongerspelen. Zeg maar niet. Me van niks. Goed. Nee, maar die zijn nog niet zo lang. Dus ik dacht, moet ik ook eens weten. Dus ik ben, uh, ik heb er alleen van gelezen, het eerste deel. En het tweede deel heet Vlammen. Nou, moet je maar eens naar kijken in de buurt. Voor welke is dat? Nou, heel goed voor haar leeftijd, ja. En iets jonger. Nou, als ik hier gaan kijken. Ja, dan moet je maar eens vragen, want ze zijn zo vaak uitgeleend dat je ze eigenlijk moet bestellen. Okay. De hongerspelen, De hongerspelen, oké. Okay. Ja. ja. Wie heeft dat geschreven? Ja, ik kan ik natuurlijk oh, nee. niet opkomen. Oh nee, maar goed, dat is de titel. En, uh, maar de Hongerspelen is kom je erin. heel, heel, heel simpel. Ja. Als je naar de mevrouw van de bieb gaat, dan is dat zo gepiept. Mm -hmm. okay. Maar het is, het is wel heel aardig om te lezen. Het was trouwens ook een film van... De Hunger Game, op... volgens mij. Ja. ja ik heb, een film, heb je die film voorstukjes gezien? gezien, maar geen film. Oh. niet helemaal. Nou ja, dan heb je een beetje een idee. Maar dan is het toch heel aardig om te lezen. Oké. Okay. Geef mij een Goed. tip. Ja, dan dan gaan we jou je nooit vragen om uh, wat, wat uh, gedichten te lezen die je zelf hebt uitgekozen. Ja, dat ga ik uh, doen. Uh, het eerste gedicht heet Liefde is. Liefde is veel van iemand houden en hem alles toevertrouwen. Iemand die er altijd voor je is, iemand die jou altijd mist. Die iemand is degene die ik mis. Mm -hmm. Het tweede gedicht heet Dief. Ik ben lief, maar ben toch een dief. Een dief van mijn eigen geluk. Een dief, die is niet lief. Een dief verdient geen geluk. Een dief verdient niks. Mag ik daar wat over vragen? Ik, ja. Dat snap ik niet, die, die dief van jouw geluk. Waar heb je aan gedacht... Ik zou het eerlijk gezegd niet meer weten. Weet je het niet meer? Nee. <laughs> dat is je zo lang geleden. weet ik niet meer. Je kunt een dief zijn van je eigen portemonnee. Dat dat beeld dat hebben we. Nou nu. ja, je kunt je uh, zitten tobben. En, je en weet dat uh, je ja? dat niet zou hoeven te doen. Nou, dan, dan ben je een dief van je eigen geluk. Dat je, als je zitten tobben. Als je je eigenlijk een beetje achterstelt, kan ook van je eigen geluk uh, behouden Ja, ja. ja Ofwel iedereen ja, een beetje helpt en jezelf een beetje... Als je ja. wat, wat minderwaardig over jezelf denkt bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Dan, ja. dan zou je een dief zijn van, van je eigen geluk. Ja. Denk ik wel, ja. Onze Zoals. filosoof uh, Noesbaum. Martha Noesbaum. Ja, die had zo'n kop, hè. Het geluk is waar je zelf... Vertaal ik even in mijn eigen woorden je maatstaf legt. Hè. Dus als je die heel hoog legt, ben je ook een dief van je eigen geluk. Ja. Mm -hmm. Ja. Ik zit, ik zit, ik zit me te herinneren of ik, of ik dat, uh, dat citaat uh, kan reproduceren. Uh, het geluk... Ja, het geluk is het verlangen naar wat je al hebt. Was het dat niet? Nee, dat was het niet. Nee? Dat oh, zal oh, dat ook, ook al eens maar dat was het niet, nee. Oh, het was, dat is van uh, Frederic uh, Lenoir. Oh, nee, het geluk, nee, nee. dat vond ik wel een opmerkelijke... Het geluk is uh, verlangen naar... Dat wat je al hebt. Niet? Ja, dat, dat, dat is niet zo zot. Niet zo zot, niet echt, zo zot. Niet. Nou, maar die dief van, uh, van het geluk, wanneer heb je dat geschreven? Al lang geleden, zeg. Ja, je dat. zo ongeveer. Ja. Ik denk in de eerste van de middelbare school. Oh, zoiets. dat is echt een, een, een, een vroeg gedicht ja, klopt. van Kira Schoutens: <laughs> je, Een jeugd. Ja. Zonder. Of niet een zonder. Je hebt er nog een paar voor ons. Ja, ik heb er uh, nog twee. Goed. De volgende heet Zon. De zon schijnt in lacht naar mij. Het wordt weer een mooie dag vandaag. Maar dan zie ik jou staan. en schuift een wolk voor de zon. Het is nu echt met je gedaan. Ik ga je nu zeker verslaan. Maar de zon verschijnt. Ik ben mijn haat voor jou in één keer kwijt. Doordat de zon weer schijnt, is mijn liefde die verschijnt. Hmm. Dat klinkt naar een uh, onbeantwoorde liefde? <laughs> zo ongeveer wel, ja. Zo ongeveer. <laughs> <laughs> Ook weer op de middelbare school inderdaad. Oh, ja, ja. Ik heb er hier nog één. Dat was... Oh, uh, dat was die. En de laatste, een roos. Een roos geef ik jou als teken dat ik van je hou. Maar houden van jou is voor mij niet zo fijn. Jij bent niet blij omdat ik bij jou wil zijn. Mm, ja, ook het uh, thema onbeantwoordelijzer. On, on, on, ja. <laughs> nou, wie weet dat je, je voor liefde dus <laughs> op toch, de kermis oh, Ach, Ik heb al een goede liefde, dus... Uh, oh, oh nou, kijk eens aan. Wel. Oh, ja. Nou, wie weet, als je dan nog een bundel uitgeeft... <laughs> wat allemaal ja, ja, precies. Ja, wie weet. Een hele romantische bundel ja, wordt dat waarschijnlijk. Ja, ja. hoe zegt... Uh, uh, verdraait Els, ik heb dat ook dat ik soms op name niet kom, maar in, in um, die, die NRC bijlagen daar schrijft in, in, uh, een, een vrouw van ja, Monique Monique, nee, Monique ja die heeft het over uh, haar huidige verkering, heeft ze het altijd over nee, ja. uh, <laughs> <laughs> dat ik ook altijd lachen, ja, ze, ja, ze is ja. duidelijk gescheiden, ze heeft een paar puberende puberdochter's. En, en euh, nou ja, ze heeft een nieuwe vriend en die een Duitse stevast aan met mijn huidige verkering. Ja, ja ik vind de huidige verkeringen eigenlijk niet duidelijk op een, een vriend naar je huwelijk, maar meer op één van de verkeringen. Ja ja. En dan moet het toch een, een reeks zijn geweest aan. Ja ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja Anders heb je niet over Anders ah, is hij niet huidig. Mijn huidige. huidige vriend. Ja. ja. Nou, ik vind huidige verkering. leuk. huidige verkering is leuk. Ja, he? dat is heel nou ja. leuk. Ja. Nou, wij eh, danken Kira. Kira, heel hartelijk dank voor je aanwezigheid in het Uur Literatuur. Ja, graag gedaan. We wensen je heel veel succes uh, op uh, jouw schrijverspad en ook uh, in uh, je studie, carrière, loopbaan. En uh, voor nu, uh, prettige gang naar de kermis. Dank je wel. Ja. En eet een lekkere suikerspin <tototie> en draai in de botsauto's rond. Heel veel plezier. Dank je wel. Dan krijgen wij nu een gedicht op muziek van Katja Gedding. Ook een gedicht. <totie> Het was niet zo. Het was niet zo. Het kon niet. Die gretigheid. Waar kwam hij vandaan? Ze was toch van libellen, van de zon en het gewoon. Waar? Waar kwam hij vandaan? Die passie. Niemand zag het. Niemand wist het. Niemand voelde het. Niemand? Hij? Hij. Hij zag het. Hij zag het. En ze stond daar maar aan de grond genageld. Toegeven of niet? Aan die gierende passie. Gierende passie. Een dag werd ze wakker en zag niemand meer. Iedereen was onderweg. Iedereen was bezig met rennen, doorgaan, druk zijn, carrière. Geen tijd, geen tijd, helemaal geen tijd. Voor haar als vrouw, voor haar als moeder, voor haar als mens, voor haar. Wie is zij nu nog? En zij? Zij zat wezenloos aan de keukentafel te kijken naar haar eigen leven. Dat leven waar ze zo bewust voor had gekozen. Dat ogenschijnlijk gelukkige leven van haar. Dat leven. Dat leven. Dat leven. Dat leven. Kinderen, man... Honden, huis, kinderen, man, honden, huis, kinderen, man, honden, huis. Zoveel mensen nog, zoveel wensen nog, zoveel taken nog, zoveel grenzen nog, zoveel kleuren nog, zoveel geuren nog. Zoveel smaken nog, zoveel duren nog. En zij, zij ging op zoek, langs diepe afgronden, struikelend, vallend, nagewezen, vallen, opstaan. Ja, nu literatuur en we luisterden naar onze Katja, Katja Gebbink... ...gedicht op muziek, de muziek van Harry Emery, bassist, stem en bas. Nou, wij uh, gaan verder met waar we anders mee beginnen... ...met ons rondje, wat was er in het literaire nieuws... Um, Maritia, wil jij de aftrap doen? Ja, er was van alles en nog wat. Mm -hmm. eigenlijk. Dat was wel, wel interesseerde in deze week. Uh, een boek van Leon de Winter. Yeah. Um, um, geen goede recensie. Maar ik ben de titel van zijn vorige boek van zijn vorige, voorlaatste boekwerk. Dat vond ik eigenlijk best een goed geschreven boek. Hij kan wel op een Amerikaanse wijze schrijven. Het, hij weet wat er nodig is om een verhaal... Uh, Spannend te maken. Te maken en dat je toch graag worden. wilt doorlezen. En omdat het gaat over Theo van Gogh, Job Cohen, Geert Wilders, Bram Moskowitz. En uh, hij, Leon de Winter zelf komt erin voor als een Joodse harshandelaar, geloof ik. Um, en er gebeuren allerlei vreselijke dingen in Nederland. En er worden aanvallen gepleegd. En uh, uh, even kijken wat er. Uh, Oh ja, Piet Hein Donner doet er ook in mee. Ja. Um, Zegt die vorige ja. het recht op terugkeer. Ja. Heb je die gelezen? Ja. ja dat lezen. vind jij een goede. Dat vond ik wel een goed boek. Een goeie... ja. ja, ik weet niet meer waar het over ging. Eerlijk gezegd, hoor. Maar ik, ik, ik was blij verrast. Ja, precies, omdat ik het. Uh, ik denk dat het ook inderdaad weer voor de boekenclub heb gelezen en dan denk, oh, moet die Leon de Winter lezen. En, um, <laughs> en dat dit dan God, uh, ik heb het wel met. Uh, het wel. Ja. Achter elkaar uit kunnen lezen. Mm -hmm. En ik was wel doorgeboeid. Kun je dat herinneren dat je het hebt gelezen? Ik heb uh, wel, wel boeken van Van de Winter gelezen, maar dat is uh, lang geleden. En oh, dat ja. was in de context toen van zijn optreden in, in de Literaire Kring. Dat uh, was nog op in, het, uh, uh, in de Veeltakker. Dat mm -hmm. zo in de beginjaren van Van oh, de Literaire ja. Kring. Toen is hij er geweest. Oh ja. Uh, ja, nou ik ben de titels vergeten. Maar ja, ik herinner ja, ik... me wel dat, dat, dat hij heel onderhoudend schrijft. Daar heeft een vlotte pen en ja, een, Absoluut ja. Ja, ja je, je, verveelt je, je verveelt je niet nee. met zijn lectuur. Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet. Maar hij krijgt inderdaad geen goede recensie, hè. Waar, waar, waar zit de kritiek vooral? Uh... Nou, omdat het, het uh, er komt te veel in voor en ja. het is te populair geschreven, denk ik. Ja. Maar, want ook de uh, Arjaan Fortuyn, recensent, die, uh, die zegt uiteindelijk, ja, maar je leest het wel heel erg prettig. Ja, ja dat vind ik ja. toch flauw. Ja. Nee, Literair gezien voldoet het misschien niet aan allerlei criteria. Maar, uh, en, en er komt ontzettend veel in voor er zijn alle mogelijke dwarsverbannen en, en er gebeuren ja. heel veel dingen en er zijn heel veel mensen die op een of andere manier met elkaar te maken blijken te hebben en uh, maar, het aardige ervan mij Je moet het misschien niet als, als een literair werk zien. Maar inderdaad als een li literair thriller. En dan kun je zeggen. Oké okay, het is erg goed geschreven. Voor, voor een dergelijk boek. Mm -hmm. Maar die grenzen vervagen natuurlijk. Ja, maar het, het, ik denk dat ook wel, het, zo... het aardige ervan is. Dat hij alles omkeert. Hij is van Jessica Dürer gescheiden. En Moscovitz van. Boek, ja. zijn, in het boek ja. keert ja. hij alle situaties ja. om. Maar ik begreep. Op zo'n manier. Dat je het ook had kunnen gebeuren. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk best eigenlijk intrigerend. Ja. Kan het in ieder geval zijn als het een beetje goed is opgeschreven. Je zegt, ja, al die dingen zijn niet gebeurd. Nee, maar de, de ontloffing bijvoorbeeld beschrijf... van, van het concert van, van, van, van uh, hoe heet dat, het uh, muziekcentrum, uh, nee, in Amsterdam. Het is niet concertgebouw, maar... Muzikant EI. Andere... Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat, dat kan, tof, had nee? allemaal natuurlijk kunnen gebeuren. Ja, ja, ja. Op zich is dat niet zo gek. En dat, dat leek me er wel intrigerend aan, aan dat boek. Omdat, uh... ja. ja hij zegt hier ook, het is wel interessant, um, dat valt uh, Arjan Fortuyn op een Leon de Winter. Uh, dat het streven naar macht is het streven naar het einde van de angst, en het einde van de dreiging. En het staat, bij de politici in de roman leidt dat tot opportunisme, dat de geloofwaardigheid van het verhaal weinig goed doet. Dus dat is een kritiekpunt. Zeker aan het eind nemen de heren het ene merkwaardig besluit na het andere. Helemaal in de geest van het cynisme dat Theo van Gogh politici altijd toeschreef. Maar goed, ik, ik kan me voorstellen dat het in echt een boek is wat je op vakantie meent. Ja, precies, dat, wou neemt, dat ik je dan net zeggen. Dan echt lekker, echt lekker, in de schaduw. Ja. Toch ook een beetje zitten genieten van ja, al die onwaarschijnlijkheden. Onwaarschijnlijk ja. ja, superieure rol. Het uh, uh, talkshow-gevoel, het ultieme hey, ja. talkshow-gevoel, ja. wat, wat, wat je. Enfin, als je naar Paul Witteman hebt gekeken, dan, dan, dan heb je ook van, ok, ja, waar heb ik nou eigenlijk naar nou gekeken? Heb tijd op, op, op sommige momenten is het spannend natuurlijk. Ja, hè? soms wel. Als maar, het, het, het, een, ja. uh, die spannende talkshow, ik kan me voorstellen dat het daarmee vergeleken kan worden, ja. Want ik denk niet dat je je verveelt, want je hebt ook wel eens bij Paul Witteman in dat je denkt, ja, ja, ja dit weten we dat, nou wel. Dat weten ja. we nou wel, het gaat veel ja. te lang, het duurt veel te lang. Mm. En, ja. Nou ja, soms nodigen ze mensen uit waarvan ik denk, hoe oh, krijg je het bedacht. Ja. Maar nou, zo is er ook een, een boek uit waarvan ik. Dat leek me ook wel heel erg uh, aardig om te lezen. Het is geschreven door een zekere Franco Mormando. En die schrijft over Bernini. En Bernini, uh, dat is een uh, 17e-eeuws. Uh, uh, architect en kunstenaar, beeldhouwer. En die heeft blijkbaar echt triomfen gevierd en heel veel uh, barok, uh, barokke gebouwen en barokke beelden gemaakt in Rome met name. En als opdrachtgever uiteraard de paus, bijna altijd. Ik, oh, daar, is daar, is, daar komt ook dat boek van Dan Brown vandaan, het Bernini-mysterie natuurlijk. Ja, ja dat, dat is waar. Ja, wel, ja, ja, ja. ja, dat moet wel. Ja, dat kan, dat kan mij niet anders. Maar sorry ja, dat dat heb je geen reden van, ja, maar het is boek. Nee, er staat achterin iets over, over lood dat gestolen zijn of koper of zo. Wat Bernini gestolen zou hebben ergens. En dat blijkt dan niet het geval te zijn. Misschien is dat, uh, wordt dat nee, bekend nee, nee. verondersteld en dan komt dat voor in het boek van Dan Brown. Maar goed. Maar het lijkt mij wel uh, spannend als een soort historische roman. Maar Bernini is klaar blijkbaar. Die, heeft, die is wel 80 jaar geworden of zo. Ja, zelfs iets ouder. En uh, die, die heeft dus echt triomfen gevierd. En dat is een zeer rijk man ook overleden. Maar hij was de laatste tien jaar van zijn leven eigenlijk uh, uh, uitgewerkt. Want zijn, uh, na zijn uh, bombastische barok... Uh, werd het uh, een tijd voor het uh, uh, neoclassicisme... en strakke lijnen en, en, en ja. een veel rustiger uh, werk. Maar uh, er wordt hier geschreven... De belangrijkste eigenschap die een Romein in de baroktijd uh, moest hebben om succes, uh, om succes te hebben, was heugelachtigheid, zegt Mormando in dit boek. Dus, uh, in, um, kijk, uh, een portret van de 17e eeuwse Rome, in barokke Romein zegt nooit wat hij echt vindt, dat... Uh, dat was klaarblijkelijk. En, en, en ik denk dat het, als je verder leest hier... Wie talent had en goed kon huigelen, kwam in, de zevent... in het 17e eeuwse Rome heel veel, met heel veel weg. Nadat Bernini, zijn maîtresse, de echtgenoot van een medewerker... had betrapt met zijn oudere broer Luigi, wilde hij hem vermoorden. Met het zwaard en de hand achtervolgde uh, Gian Lorenzo, zijn broer... brullend door de straten van Rome... Dat had ik wel eens willen zien. Die vluchtte tenslotte de Santa Maria Maggiore in. Maar deze basiliek was niet heilig voor Bernini. Woedend trapte hij de deur in en hakte er doeken aan stukken. Uiteindelijk wist Luigi te ontkomen. Vervolgens gaf Bernini in bediende de opdracht... om het gezicht van zijn metresse met de mes te verminken. Gets, wat een akelige man. Ja... Die bediende die werd hiervoor gestraft met verbanning uit Rome. Bernini werd veroordeeld tot een boete van 3000 scudi... die hem tenslotte door paus Urbanus de zevende werden vrij eh, Van sub, zulke sappige verhalen wemelt het in het boek Bernini. Niet alleen over Bernini zelf en zijn boek. Boer Luigi, die later nog in strafwegens verkrachting van een jongen wist te oplopen. <laughs> maar ook over de acht pauzen die op een enkele uitzonderingen na corrupt waren, geld over de balk smeten, zinloze oorlogen voerden en hun homoseksuele neven bevorderden tot kardinaal. Hmm. Nou, dus, uh, een boel smakelijke waarde. Dit is ook smakelijk, een hoogstaande smakelijk. rol, denk ik ja, hoogstaande, hoogstaande rol. De, de laatste pauzen <laughs> waren een stuk braver, denk ik hè? Ja. Oh, mooi. Of ze hebben het beter weten te verbergen. Want toen schaamden pauzen zich ook helemaal niet voor dat zij, nee, nee. Zulke, dat zij wereldse ambities hadden. En dat zij. Uh, maar waarom zou dan Nou, dat, dat zou ik wel kunnen lezen, denk ja. ik. Ik denk, denk wel dat dat heel aardig is. Uh, ik, kijk, dit soort verhalen, dat weet je. Maar ik weet het eigenlijk niet uit een. Uit een echte uh, meer of meer historische roman. Maar meer omdat je daar televisieseries over ziet. of omdat je yeah. artikelen in de krant leest. En, um, maar het, het lijkt mij wel, uh, wel aardig. Want het schijnt namelijk erg goed geschreven te zijn, zegt uh, de recensent. Uh, en, en het is historisch boek. ook wel kloppend. Ja, en historisch uh, verantwoord. Dus ja. Bernini. Van Franco Morgmando. Bernini. Nou, leuk. ook leuk voor ja. in, in je vakantie. Absoluut, ja. Ja, precies. Het zijn twee niet al te zware ja. boeken. Maar... Ja. Leuk voor ja, in de, de, winter en niet. <laughs> niet. <laughs> de winter en het Berlinie. De winter en het Berlinie-mysterie. Gaan we tussendoor jij... naar de muziek? Ja, kunnen we ook doen. Ja. Voordat we naar. Uh... Uh, dan gaan we naar Zuid-Afrika, Karin Bloemen. Onze streeks, ons hij genoot ons vier al die dagen feest, ons hij nog niet in zo'n land geweest. Overal woont die lui in der eigen wijkes, die arms woont bij die arms, die rijkes bij die rijkes, die Marokkaanders en die Turkelui, oh, die wou alles gooien. Ons vind Nederland, die ideale land gewoon ons een half jaar in Nederland geweest. Bij ons zwaag man Peter, heel school, ze ons. Hij genoot onze weer ons al die dagen feest, ons. Hij nog niet in zo'n land geweest. Niet in de zwaag. Die eeuwen Turklei in die parlement. Als ons in Afrika zou doen, kreeg ons glazer in die tent. Die vrouwenhuizen binnen slechts ver vrouwes. Die jonkies bij de jonkies, keurig die ouders bij die ouders. Ons hij een half jaar in Nederland geweest. Bij ons Waagman keer te, heel stonze strees. Ons eigen ons weer al die dagen mis, ons heen nog niet in zo'n skommand geweest. En al die Nederlandse manlui vloek s'ochtends in die vele andere manlui stij. Terwijl die vrouwens met die kinders keurig in die thuisland blij ons echter niet alle grap die al eerdenken, die, die huis niet blijft van mijn lijn. Apartheid is een schone zaak. Maar hoe kunnen we eruit? Omzee. Zijn... in Zuid-Afrika lopen uit de hand ons weet allemaal literatuur. Nu gaan we verder met als je hebt iets van A.L. Snijders, A.L. Snijders, de grote beroemde man van de korte stukjes. En daarboven staat eerst mosterd, dus mosterd na de maaltijd, want het gaat over iets wat gebeurd is en paradijs. En aangezien we allemaal in het voetbalweken leven en dit ook over voetbal gaat, dacht ik, nou, dat vind ik nou eens leuk om te lezen. Paradijs. Ik ken een Duitser die kort na zijn geboorte in Duitsland met zijn ouders naar Nederland verhuisde, 70 jaar geleden. Hij is hier altijd blijven wonen, hij heeft hier de kleuterschool tot en met de universiteit bezocht, getrouwd, kinderen, kleinkinderen. Hij is een Nederlander, zou je kunnen zeggen. Je hoort niets aan hem, maar hij heeft een Duits paspoort altijd gehad. Dinsdag 12 juni, zei ik tegen hem, morgen is voor jou de grote dag. De dag van de grote verscheuring. Hij begreep me niet. En dat verbaasde me. Hoewel ik weet dat hij afgelegen woont, geen televisie heeft en sporadisch een krant leest. Ik zei, EK, Holland, Duitsland, voetbal. Je moet kiezen, paspoort of woonplaats. Maar ik stond met lege handen. Hij wist niet waar ik het over had. Terwijl het land eilt van koorts zijn er mensen die zonder God in het paradijs wonen. Zoals er zich veertig jaar na de capitulatie... nog Japanse soldaten op eilanden in de Grote Oceaan verscholen... die niet wisten dat de oorlog voorbij was. Ik heb zelf de wedstrijd zonder koorts bekeken. Na de nederlaag van de Denen zei de trainer voor de televisie... dat we goed gespeeld hadden. Ik begreep dat het niks zou worden. De taal had het gewonnen van de voeten vind <laughs> ik echt helemaal leuk ja, ja, ja. <laughs> dus dat wilde ik graag uh, voorlezen want dat vond ik een leuk stukje in deze tijd en ik vond het ook zo leuk zo iemand die daar helemaal zit in, ook waarschijnlijk ergens in Drenthe of Trent ja. of zo zonder krant, zonder televisie die denkt mijn god waar gaat dit over yes, hey, yes, ja, yes. ja ja precies. ja ja ja <laughs> Zal ik nog even ja. verder gaan met... Uh, Maritia heeft dat ook gelezen. Ik heb het ook gelezen. Of ga jij nog even met iets anders verder? Nee, nee, nee. Die, die, ik, ik ben Theo of, ga je het over hebben, niet? Die, uh, ja. T.U. Kolen. Ja. Zeg je dat Kolen. Ja, Kool. hoe je T.U. weten wij niet. Want het is een Nigeriaans-Amerikaanse auteur... En uh, die heeft een, is een debuutroman die erg uh, enorm geprezen wordt. Het is wel, schijnt een wonderbaarlijk iets te zijn. Het boek heet Open Stad. En het is wel een intrigerende man. Het is net uit, dus ik heb het niet gelezen. Ik kan in die zin niks vertellen. Maar het lijkt me wel een heel erg intrigerende man. Hij is twee keer in Nederland geweest. Nou was het de derde keer. En waarom was hij er twee keer geweest? Hij studeerde kunstgeschiedenis. En hij, zou, hij was hard op weg om een kenner te worden van de Hollandse meesters... met een proefschrift over Pieter Breugel in de maak. Dus daarom kwam mm hij -hmm. naar Nederland. Mm -hmm. Maar dat plan is verder niet doorgegaan, want hij ging romans schrijven. Maar, zegt hij zelf, dat ik kunstgeschiedenis heb gestudeerd... beïnvloedt nog steeds alles wat ik zie en schrijf. Hij denkt dat kunsthistorici de enige mensen zijn die naar een stilstaand beeld kijken en er vervolgens tien pagina's over vol schrijven. Mm. Zo geconcentreerd als hij dat kan. En in die zin is zijn boek, Dat de Open Stad heet, dat zei ik al. Een relaas van Julius, een jonge psychiater van Nigeriaanse afkomst. Een melancholieke jonge man eigenlijk, die door Manhattan dwaalt en rouwt om de verwoestingen van de stad. Hij gaat allerlei... Het is een boek om te rouwen. Het is een boek of mourning. En wat je dus in dat boek leest... is dat ja, allerlei gebeurtenissen... die zich in New York ook tragische dingen hebben voorgedaan. Daar uh, zal ik dadelijk nog een klein stukje uitlezen... want dat vond ik zo leuk... Maar wat hij, eh, die man ook, die moet wel een soort, ja, heel, ook hele slimme man zijn. Net als Robert Dijkgraaf, waar we het net over hadden. Die weet dus ook alles van Maler en klassieke muziek en weet ik wat. En dat is allemaal in dat boek verwerkt. Maar er staan ook grappige dingen in. Maar daar, ik, daar zal ik een stukje uit voorlezen. Straks kan ik nog misschien iets zeggen over wat anders. Maar in, in de, hij heeft... Hij heeft in dat boek ook geschreven, uh, dus geschiedenissen die hij in de kranten van 1912 door heeft gespit. En daar stand, heeft hij allerlei kleine berichtjes over alledaagse rampspoed, heeft hij daar gevonden. En die staan ook in dat boek. Zo lees je bijvoorbeeld. Terwijl mevrouw Adams uit Greenfield probeerde haar twee jongens te redden die beiden een fatale ...slangenbeet opliepen, viel hun zus in een wasstobbe en verdronk. Of, tijdens de waken voor zijn overleden vrouw en kind... ...aan de West-49ste straat... ...vatte Warnershuis vlam, hij ontsnapte, zij werden gekrameerd. Ja, dat vond ik ook wel helemaal grappig. Dat is afschuwelijk. Ja, en dus... Ja, dat, dat zijn dus allerlei, het is dus niet eigenlijk een boek met een, met een plot of zoiets beetje plotloos, ja. Ja, ja. En, ja, maar wel allerlei van die dingen die hij ja, heeft ja, bij elkaar bedacht, gezocht. En ja, laag na laag kijkt hij wat er allemaal in New York ja, precies, heeft plaatsgevonden. Ja, ja hij zegt hier dat hij is een soort flaneur maar dan wel eentje die niet zichzelf uh, loopt te verkopen of uh, zelfgezien wil worden. Maar iemand die uh, goed wil kijken. En die, uh, hij zegt hier dat hij zich een soort uh, uh, psychogeograaf voelt. Hij loopt door de stad en voelt de psychologische intensiteit van de uh, stad. En... Um, hij, wil een soort, hij, hij heeft het idee dat hij als hij daar rondloopt... dat hij dan verhalen kan vertellen die de die, die waarheid van de stad weergeven. En met name de getraumatiseerde geschiedenis van uh, New York. Maar hij, uh, hij wil geen dramatische verhalen schrijven... over wat er op 11 uh, september gebeurd is... en over mensen die wel of niet uh, uh, net gered zijn... maar over de psychologische effecten hiervan... En ik, ik heb begrepen van diverse kanten, ik zeg, god, heb je dat boek al gelezen? En ik, ik had het zelfs ergens... Uh... Dit boek hebben daar al mensen gelezen? Ja, ja, en, ja. nou, een schoonzoon van mij bijvoorbeeld, ja. Die, die, ja. Die, die, die had ik aan de telefoon, die zei, nou, ik, nu, er, er wordt zoveel geschreven. En ik heb het net aangeschaft. Zeg, en ik heb er wat in gelezen, het lijkt me fantastisch, van T Tijuko. dus. Ik... Open City. Open ja. City, ja. Dus ik heb het nog opgeschreven. Ik heb heeft het nog voor mij moeten spellen. Omdat TV-kolen niet helemaal duidelijk was. Nee, stuk, naam, zijn voornaam is natuurlijk Nigeriaans, ja, en zijn, zijn achternaam misschien. Maar In die de had de ervan genoten? Dat was wel, ja, die uh, was daarmee uh, bezig. Leesbaar. En die vond dat heel erg uh, intrigerend, ja. Uh, en ik vind het ook wel, leuk, of, ja, wel, wel uh, interessant om te lezen wat hierboven op het artikel staat. Je moet een cult culturele kosmopoliet zijn. Hij uh, vindt dat het, het, het idee van... dat bijvoorbeeld mensen in... Uh, uh, uh, wat is het hier, exile-literatuur uh, exile bestaat niet meer. Want je kunt eigenlijk niet meer in exile zijn. Want je hebt altijd contact met... Je kunt op het ogenblik altijd met de hele wereld contact maken. Maar ik denk wel dat hij daar iets te optimistisch over is. Uh, uh, dat wij... Toch één wereldgemeenschap vormen. Hij heeft dan als voorbeeld bijvoorbeeld... Um, hij zegt de Zitse dichter en Nobelprijswinnaar Thomas Strömer. Ik ken hem niet. Ja, ja um, dat is die dichter, die, die Scandinavische dichter... die, die verrassend uh, de Nobelprijs voor literatuur ontving. Oh. Niemand hoort er ooit van gehoord. Hoort, oh, nee. Ja. Nee, hij zegt die man die heeft een totaal ander leven... die is een totaal andere wereld opgegooid ja. dan ik... Um, er is geen enkele overeenkomst, maar als ik zijn poëzie lees, dan raakt hij me mij in mijn ziel. Oh ja. En uh, hij zegt inderdaad over... over de, de, de, de, hier. Ik hou van jazz en van Beethoven. En die muziek is voor mij gemaakt, zo voelt dat. wil me aantonen, je pakt overal nou ja. wat mee en je mm. kunt daar dol op zijn. Zonder dat, dat is dat culturele kosmopolitisme. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja, ja. En, uh, maar ik denk dat dat toch inderdaad een culturele elite is die dat ja. op deze wijze voelt. En uh, dat je daar niet massaal uh, uh, enthousiasme voor kunt opbrengen of, of, uh, kunt uh, verwachten. Uh, en dat de meeste mensen het uh, toch nog wel zo prettig vinden om Nederlander of Fries of Zee of wat dan ook te zijn. Ja. Hij, zei, hij zegt ook als je naar een televisieserie als Friends kijkt is iedereen jong, blank en gezond. Hè? En een beetje rijkachtig. Maar, zegt hij, als ik dat zie, dan denk ik, welk New York is dat? En dan krijg je ook dat kosmopolitische... Niet het New York dat ik in ieder geval ken. Daar kun je in de bus naast twee oude vrouwtjes zitten die jiddisch praten. Dan komt iemand binnen in een rolstoel, geholpen door een homo-stelletje. Mensen dragen een tulband of een nikap. Al, en al die mensen die je meestal zo voorbij loopt... hebben hun eigen complexe verhaal. Ja, dat, dat is natuurlijk ja. ook zo. Hè. New York is natuurlijk ook... bij uitstek een stad waar van alles ja, en nog wat bij elkaar Ja, dat Daar ontmoeten de hele wereld elkaar zo mee. En beetje. dat is ja. natuurlijk wel ja. heel intrigerend dat iemand daar ook zo mee omgaat. Ja. Lijkt, mij wel, lijkt mij wel een ja, heel wel. Ja, lichter, als je een verhalenverteller de... bent... want hij vertelt kleinwerken verhalen, toch? Ja. Kleine verhaaltjes of kleine waarnemingen. Vermoed ik... Dan is New York natuurlijk wel een stad waar je uh, inspiratie ook kunt op kunt opdoen. Ja. ja. Maar goed, hij is. Uh... Dus een aanrader, deze Ja, misschien is het. Uh... Cool. En hij kijkt goed, als laatste zal ik daar nog wat van zeggen. Toen, als hij zo rondloopt, een goed voorbeeld is een gedenksteentje. Dat staat in een schijnbaar volstrekt neutrale omgeving tussen hypermoderne kantoorflets. Maar ooit was dat hele gebied één groot kerkhof waar de lichamen van zwarte slaven begraven ligt. Sporen van voorbije gruwelen. Dat, zulke dingen, dat, ja, ja, dat, komt, u dan, dat komt u allemaal wel tegen. tegen. Dat ja. vind ik wel heel knap. Ja. Dus misschien moeten wij dat, misschien lezen is... wij dat allemaal met groot plezier. Ja. Maar, jij Goed. komt bijna aan je recensie toe. Ik ga bijna naar mijn recensie toe. toe. Eerst nog een liedje of daarna maar een liedje? Daarna maar een ja, liedje. Ja, doe maar eerst maar, ja, maar. je recensie op je Nou, gemak, ik heb he? gelezen Erwin Mortier. Gestameld liedboek, Moeder Getijden. De Bezige Bij, Amsterdam 2011. Citaat. Mijn moeder heeft me vandaag een stofbeurt gegeven. Ze meende dat ik een meubel was. Misschien een ladekast of een oud fornuis. Ze ging met een helgeel doekje over de knopen in mijn hemd, naar mijn hals toe, wimpelde ermee rond mijn oren, stofte mijn kin af. Toen gaf ze een teken dat ik mijn mond moest openen en propte daar de stoflap in en vergat ons. Dit is het eerste lied uit het gestameld liedboek Zeven regels tekst op een bladzijde die verder leeg is. Erwin Mortier is een gerenommeerd schrijver, de auteur van het alombejubelde gode slaap. In een liedboek schrijft en treurt hij over de geestelijke slaap van zijn moeder, haar vroegtijdige dementie voor in de zestig. Maar het is alles behalve stamelen wat Mortier doet. Van de eerste regel tot de laatste is het een en al eloquentie, welgevormde zinnen, prachtige beelden, een sprankeling van schrijverschap. Een groter contrast tussen zijn zinnen en de dimmering van zijn moeder kan er niet bestaan. De stameling zit wellicht in de fragmentarische opzet. Mortier vertelt geen doorlopend verhaal, maar geeft fragmenten. Wellicht denkt hij aan de gatenkaas waarin de geest van zijn moeder verandert. Soms ziet zij, nog even, ziet zij het nog even, maar meestal is ze het kwijt. Als het een liedboek is, dan een elegisch liedboek. Hij treurt en treurt... Daarmee stemt hij af op de emotionele golflengte van zijn moeder, want zij is vooral verdrietig. Ik ga veel citeren, er zijn zoveel passages waar ik een uitroepteken bij zet, vanwege de gedachte, de verwoording, het beeld dat hij gebruikt. Op bladzijde 30 enkel een citaat van Flaubert. <coughs> Dom zijn, egoïstisch en gezond. Zie hier wat je nodig hebt om gelukkig te zijn. Maar als het eerste ontbreekt, dan is alles verloren. Einde citaat. Ja, dat zal zo wel zijn. De moeder is aan geen zijde van dom of slim, intelligent of verstandig. Haar geest valt uiteen en dat is geen gelukkigmakende procedé. Erwin Mortier, de zoon, de schrijver, ziet het allemaal, weet wat er gaande is en is verloren. Domweg gelukkig in de Dapperstraat is er niet meer bij als je gezondheid teloorgaat gaat en je inzicht hebt. Mortier schrijft het allemaal op met begrip en vaardige pen, maar soms, heel soms, is zij ook melig. Als zijn grootmoeder op 89-jarige leeftijd sterft, merkt hij op dat er eerder melancholie is dan diep verdriet. Want, 89 kun je bezwaarlijk in geval van wiegedood noemen. Haha. In een ander fragment denkt hij, tijdens het mama zitten, dat zijn moeder aan het sterven is. Citaat. Het duurde hoogstens een minuut. Ik was dodelijk verontrust. Tegelijk nam ik haar in me op en ik dacht, ga nu maar, ga maar. Als dit het ogenblik moet zijn, ga dan, laat los, het geeft niet. Maar de stuiptrekkingen hebden weer weg en ze kwam bij en keek me aan en glimlachte. De tranen sprongen in mijn ogen, eerlijk gezegd, en ik voelde als het ware mijn hele leven, mijn hele idiote banale bestaan van de zandbak tot de rolstoel, waarin ik zonder twijfel vloekend en wezenloos zal eindigen, huiveren in mij. Einde citaat. Behalve Huiver voor zijn moeders, Lot, en dat van hemzelf, is hij vol wonder over de taal. Citaat. Elke dag herhaal ik het wonder, wat zeg ik, de triomf van het moment waarop onze soort het schrift uitvond. Lezen en schrijven, we doen het op den duur zo gedachteloos. Altijd weer het vingervlugge mirakel van ons geheugen, dat zich woord voor woord, lettergreep na lettergreep, de totaal willekeurige, maar o zo zegenrijke band herinnert... tussen een letter en een klank en wat die verbintenis betekent. Telkens weer die schepping van zin uit een ontstellende ruis... die zonder oor van de ander, zonder boodschap zou blijven. En dat mirakel, die dagdagelijkse ontploffing van betekenis... knettert en vonkt terug in de tijd naar de havens van de Feniciërs... naar de koningen van Sumer, naar de glazure tegels van de Toren van Babel verspreid in het zand, einde citaat. Mooi zo'n beschouwingje van historische taalkunde. Over de moeder kindverhouding zegt hij dit. We beseffen nog voor geen tiende hoezeer we lang nadat de fysieke navelstreng werd doorgeknipt in de vliezen van onze verwekkers hangen. Pas als ze wegvallen en sterven, wanneer die angstwekkende banale overgang van leven naar dood zich in hun lichaam voltrekt, wordt de laatste band gebroken. Dan glijdt het gewicht van hun knuiste van onze schouders... een last die we pas voelen wanneer hij wegvalt. Einde citaat. Huist er nog een persoon in het lichaam... waar de geest nagenoeg gestorven is? Met deze vraag kwelt zo'n auteur zich op diverse plaatsen. Het zou gemakkelijk zijn als je de vraag ontkennend kon beantwoorden... maar de verbeelding zit hem in de weg. Zij stelt uit het gehavende mozaïek toch weer een persoonlijkheid samen. Dan denkt hij... Ook al is hij geen gelovig, een mens heeft een ziel. Maar wie weet hebben we juist die illusie nodig om haar liefdevol te laten gaan, zo besluit hij deze mijmering. Ten slotte nog een bladzijde met hele korte liedjes. Citaat. We peilen haar als een stuk steen dat uit de ruimte gevallen is. We nemen monsters op zoek naar levensvormen, stervensvormen. We beluisteren met stethoscopen wat zich onder haar perkamentenoppervlak oppervlak voordoet. Ze heeft het hart van een 18-jarige, zeggen de dokters. We drijven naalden in de reliefkaart van haar huid die haar armen geworden zijn. Het bloed kan niet beter zijn, zeggen de dokters. Alle waarden zijn normaal. Alleen haar spierstijfheid, zeggen de dokters, baart zorgen. Maar hoe laat je iemand die van niets nog besef heeft rek- en strekoefeningen doen? Hoe geef je iemand die constant panisch is nog massage? Ze moet rustiger worden, zeggen de dokters, anders komt er een moment waarop ze meer energie verbruikt dan ze door eten of drinken inneemt. Cardiovasculair, intramusculair. Mijn moeder verkiezelt in brokjes glashard Latijn. We lijken op een grondstation dat met allerlei kunstgrepen een labiele satelliet in een baan om de aarde houdt. Maar hoe lang nog? Dus dit is soms een bladzijde waar ja. allemaal... Fragmenten, allemaal alinea's ertussen hij zo deze, deze observaties uh, maakt. Heel mooi vind ik de, de zin: mijn, moezo, mijn moeder verkiezelt. In brokjes ja. glashaat Latijn. Al die, die, die medische termen, die Latijnse termen ja. waar, de, waar de dokters mee smijten. Ja, ja het is een uh, prachtig boek van uh, Erwin Mortier, gestameld uh, liedboek: Moedergetijden. Jullie hebben ervan hoe, hoe, gehoord. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoeveel pagina's is het? Is het een, een klein boekje ja, dat is specifiek 190 over die boek? bladzijden. Oh, ja. Dat is niet al te dik. De nee, slaap nee, nee. was veel dikker. Ja, uh, maar daar werden we hele verhalen in verteld. Maar omdat er heel veel wit is, omdat er uh, ja, op sommige bladzijden maar een aantal regels staat, is het toch eigenlijk een, een vrij klein boek. Ja, ja. Ja. ja, maar ik kan me voorstellen dat het onderwerp ook nog niet leent om daar 300, 400 pagina's aan te wijden. Nee, hij doet dat echt in fragmenten. Het is geen doorlopend verhaal, geen betoog ook. Het zijn voortdurend weer, weer flarden, brokstukken. Wat hij zo bedenkt als, die, als het zijn beurt is om bij zijn moeder te zijn, die niet meer alleen gelaten kan worden. Ja. Toch een mooi boek. Nou, wij gaan langzamerhand eruit. Ik heb uh, vorige keer verteld wat, wat mijn volgende recensie zou zijn. Nou, dat kan ik vandaag ook doen. In september ga ik Springer recenseren. Oh. Hij heeft in 1962 uh, dat boek geschreven. Hij uh, heeft het toen in de, la, de kast gelegd. heeft het teruggetrokken. wilde niet dat het gepubliceerd wordt. Nu, na zijn dood... Er wordt het postuum uitgegeven. Springer is ook een keer in een literaire café geweest. Ja. Herinner je dat? Ja, lang geleden dat is heel ook. Lang geleden. Ja. geleden. Ja. Interessant. Ik vind man. al zijn boeken ook heel aardig. De Bestuursambtenaar om te lezen. was die, hij was diplomaat. Hij heeft toen over. Uh, de, de, de laatste dagen in Papua, Nieuw-Guinea heeft hij geschreven. Ja, en, uh, ja. ja, nog wel meer. Ik ben erin uh, begonnen en het lijkt me een interessant boek. En in september dan, uh, dan horen jullie er weer van. Nou, dit was het uur Literatuur. Dit was het voor dit seizoen. Bedankt voor het luisteren. Maanden. Stefan, bedankt. Tot over twee maanden.